Het weer. Vanochtend wisselend bewolkt en van het noorden uit trekken buien in het land binnen. De temperaturen liggen op dit moment dicht bij het vriespunt. Vanmiddag overal buien en het wordt 4 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Land. lekker.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 You yeah. 9. z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 Distance That makes life a little hard Two minds that once were close Now so many miles apart the morning Sapessi come vera. Questa cosa qui. E se ti fa soffrire un po', unisci la vivendola. En l'unica maniera. Sorprenderla così. Più che puoi, più che puoi. Afferra questi. Se tanto stringi più che puoi più che puoi non lasciare mai la presa c'è tutta l'emozione dentro che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 Oh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 Turns into gold yes.